9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Orca Morgan is van Harderwijk op weg naar Tenerife. Het dier is bij het Dolfinarium eerst met hulp van een hijskraan gewogen... en blijkt zo'n 1400 kilo te wegen. Duizend kilo meer dan toen ze anderhalf jaar geleden uit de Waddenzee werd gered. Morgan is in een container op een vrachtwagen geladen. Ze gaat nu naar Schiphol en dan naar Tenerife. In Egypte zijn de stembureaus open voor de tweede dag van de parlementsverkiezingen. De opkomst gisteren was hoog en verwacht wordt dat ook vandaag veel Egyptenaren hun stem zullen uitbrengen. De verkiezingen worden uitgesmeerd over een periode van zes weken, waarin alle 27 provincies van Egypte aan de beurt komen. Vorige week waren er in Egypte massale betogingen, onder meer op het Tahrirplein in Cairo. De betogers drongen aan op uitstel van de verkiezingen, maar de militaire raad heeft die eis naast zich neergelegd.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 Er zijn 20 mensen opgepakt, 16 in Spanje, 2 in België en in september al 2 in Nederland. De twee in Nederland waren een Spaans stel met een jongetje van 18 maanden die uit Aruba kwamen. Ze werden op Schiphol aangehouden omdat de man het jongetje een vuistslag in zijn gezicht gaf. Het kind werd opgevangen, waarna bleek dat het bolletjes cocaïne in zijn luier had. Dan het weer nog bewolkt met vanochtend kans op wat regen en vanmiddag wat zon. Het wordt 7 tot 10 graden. Vanavond van het westen aard weer regen. Aan zee veel wind met kans op windstoten. Morgen wisselen bewolkt en overwegend droog. Het wordt gemiddeld 9 graden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Meer 230 kilometer files, een vrij normale spits. In het zuiden van het land is de spits zo goed als voorbij. Nog een paar opvallende files op de A9 richting Diemen. Zat op 5 kilometer voorklopend Holendrecht door bergingswerkzaamheden. Inmiddels zijn alle reizen ook weer open. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Daar zorgt een vrachtwagen met pech voor 2 kilometer bij Zevenaar. Daar is de linkerreis ook dicht. En nog vrij druk op de A28 richting Utrecht...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 Vraag het prospectus nu aan op jachhipinvestments.nl. Yeah het NOS Radio in -journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Is 9 december de laatste dag dat de euro gered kan worden. Onder grote druk komen vanavond de ministers van Financiën bij elkaar in Brussel. Wij blikken daarop vooruit zo dadelijk met onze correspondent. Maar eerst naar Amsterdam. Na een marathonvergadering heeft de, de ledenraad van Ajax gisteravond het vertrouwen opgezegd. In de voltallige raad van commissarissen. Jan Hermen de Bruin is hoofdredacteur van Voetbalblad 11. Meneer de Bruin, goedemorgen. Goedemorgen. Had de ledenraad iets anders kunnen beslissen? Ja, ze hadden had een aantal andere dingen kunnen beslissen. Maar ja, Ik maar was dat reëel? Nee, ik denk ook gezien de stemverhoudingen dat twee derde hiervoor was dat, dat, dat dit de meest logische en de meest verstandige oplossing is. Dit, dit, dit ging niet meer, dit was zo ontzettend destructief voor Ajax. En ik, ik, over de hele linie, door het hele land merk je dat iedereen hier zo verschrikkelijk moe van wordt. Dat het, uh, ja, het, het boek kruif was mooi, maar het boek moet nu maar dicht. Ja, nou, dat betekent het einde van de vijf commissarissen zoals we ze nu kennen. Wat betekent ja. dit voor kruif en Ajax? Ja, dat is, een, dat, dat is een grote vraag. Zoals ik nu er tegenaan kijk, staat het wel vast dat Louis van Gauw komt... met uh, Teddy met, met Plint als technisch directeur. Dat is gedaan door de Raad van de SARS. En als dat al terug te draaien is, dan is dat alleen maar na een juridische strijd. Waarschijnlijk na heel veel maanden tijd, want dat duurt in Nederland, dat hartstikke lang. En dan waarschijnlijk met een afkoopsom van, van, van misschien wel 10 miljoen in totaal. Dus dat lijkt me een onhaalbare zaak. Dus dat staat wel vast dat die er allemaal zullen zijn... Kruif uh, kan daarvan nog adviseur worden... maar dan zal het denk ik weer eindigen zoals wel een aantal adviseurschappen van Kruif altijd geëindigd zijn. Namelijk dat hij er voortijdig mee ophoudt omdat hij het ergens niet mee eens is. Dus ik denk dat, het, dat de, de, de, de, de periode Kruif langzaam maar zeker aan het afdobberen is. Ja, ik hoorde het u net al zeggen, het boek Kruif kan dicht. We dachten nog, hij hey, vergist zich. Want ja. we horen allerlei andere mensen vanochtend zeggen... Ja, o, Kruif blijft nu op de achtergrond, blijft adviseren. Ja. Hij moet behouden blijven, het icoon voor de club natuurlijk. Ja. Maar dat, dat ziet u niet gebeuren. Nee, want Kruif is al een Ajax-icoon van de afgelopen 30 jaar. Dat, dat is nooit anders geweest. En iedere keer weer hebben ze geprobeerd om Kruijf erbij te halen. De, de, de mensen binnen Ajax zeggen altijd... we hebben hier een kast, dan krijgen we de deur niet eens meer van dicht... met allemaal plannen die ooit door Kruif ontwikkeld zijn... en die hij vervolgens zelf nooit heeft uitgevoerd... omdat er altijd weer wat tussen komt. Ik denk dat als Kruif geen lid van de Raad van Commissarissen meer is... en dan ziet het eruit nou dus dat hij geen officiële functie heeft dat Van Gaal toch gaat komen, dat de, de verschillen in karakters zo groot zijn... dat er voor Kruijff al heel snel een signaal komt, dat hij daar geen zin meer in heeft... en dat hij zich dan eervol kan terugtrekken. We hebben het eerder vanochtend al eventjes gehad over de slangenkuil die Ajax heet. Ja, ja. Zou, het, zou het kunnen zijn dat bijvoorbeeld iemand als Louis Van Gaal denkt... laat maar, ik heb hier geen zin meer in? Nou, dat hadden 99,9 van de mensen in Nederland misschien gedacht... maar het karakter van Louis Van Gaal kennende denk ik dat hij extra de mouwen opstroopt... en daar nog eens een keer extra zin van heeft. Want dat is nou echt niet... hij is een hele leven iemand die ook maar voor één probleem... en voor één discussie opzij is gegaan. Dus dat, uh, hoe, hoe vervelend en afgrijzend het me ook lijkt... om in Amsterdam te werken... Uh, zou ik persoonlijk zeggen... ik denk dat het voor Van Gaal wel een uitdaging is. Oké. Okay. Hm. Ja, Supporters hoopten nog even hè. toch een verzoening. Kruif Van Gaal, dat zou natuurlijk ideaal zijn... Ja, maar dat ziet u niet dat, gebeuren? Ja, nou, ik zie het in, in, in, in werkelijkheid niet gebeuren. En ook, ook de mythe van Kruijf... Hè. er is nu natuurlijk een soort oorlogsstemming ontstaan, ook, ook, ook vooral in, in media... misschien wel met behulp van de Telegraaf. Maar de lijn Kruif in de technische staf... is natuurlijk een jaar geleden ingezet... en is in feite al volledig voltooid. Alle trainers die er zitten... en kijk maar naar de, de protesten... En, en de rechtszaken die ze willen af, uh, uh, aangaan... Al die trainers zijn al mensen die werken volgens de kruiflijn, volgens het kruissysteem. En Louis van Gaal is, en laten we dat niet vergeten, wordt gewoon directeur, Die wordt geen technisch directeur. En die zal waarachtig niet als eerste stap de hele technische stap van Aijs gaan doen. De lijn de kruifende lijn van Gaal is... Zeker op voetbaltechnisch gebied ook helemaal niet zo groot. Hè? Van Van Gaal is dat meer op discipline en Kruijf is wat meer van laat me gaan. Maar dat is eigenlijk het enige. Het is vooral een, een potje van karakters. Dus het is echt niet zo dat door, door de komst van Louis van Gaal... Ajax ineens met de keeper in de spit gaat spelen. Hè? Het, het, het blijft natuurlijk met voetbal. Het zijn hele kleine dingen. En die lijn is, is ingezet en die gaat Ajax helemaal niet meer doen. Het was een soort machtsmiddel van... Uh, van, van, van misschien wel een, een aantal partijen ja. uh, om, om, om dit zo, zo zwart neer te, uh, neer te zetten. Terwijl dat natuurlijk in feite gewoon totale klinklare onzin is. Jan Hermen de Bruin, hoofdredacteur van Voetbalblad 11. Hartelijk dank voor uw analyse. Graag gedaan. Goedemorgen. Zo dadelijk meer over uh, Orca Morgan. Eerst naar Turkse ondernemers. 21 jonge ondernemers met een buitenlandse culturele achtergrond... worden een jaar lang gecoacht door topmanagers uit het Nederlandse bedrijfsleven. Gisteravond werden de koppels in Den Haag bekendgemaakt. Veel ondernemers belanden na het opzetten van een eigen bedrijf... namelijk in een fase waarin ze wel wat extra steun kunnen gebruiken... zoals bijvoorbeeld Berna Usturk. Verslaggever Jeroen Schutteijzer zocht daarop in Nijmegen. Wat gaan we nou uit de stelling halen? Poetsrollen. Ja, en die hebben mijn klanten nodig om uh, de handen te kunnen afvegen. Daar hebben we de heftruck voor nodig. Ja. Berna Usturk, ja. al vijf jaar ondernemer. Van een uh, verpakkings- en uh, verpakkingsmateriaal, een groothandel. Uh, die uh, levert in de voet- en de non-voetsector. Ja. Mijn klanten, dat zijn uh, bedrijven die uh, vlees verwerken, uh, verf mengen. En u heeft hartstikke veel succes. Uh, inderdaad, ja. ja. Omzet, anderhalf miljoen. Dat klopt. Een paar mooie prijzen gewonnen. De FD Award van ja, het Financiële Dagblad. Ja. En waarom? De, de beste groeiende ondernemer afgelopen drie jaar. Elke, elke jaar met ruim meer dan 20% omzetgroei gehad. Zullen eens even naar de showroom gaan? Ja, natuurlijk. Want daar staan alle producten die u verhandelt. U bent eigenlijk per toeval hierin gerold? Uh, eigenlijk wel, ja. Ja, per toeval, ja. Dat is allemaal uh, begonnen in, uh, in China. Maar er waren wel mensen die tegen u zeiden... die Berna... die kan zelfs de slechtste auto's verkopen. <laughs> Inderdaad, ja. Dat klopt. Ja. ja. De overtuigingskracht van mij... dat is uh, ja uh, zeer hoog. Wat zien ja. we hier allemaal? Uh, we zien hier uh, uh, veiligheidsschoenen voor uh, de vleesindustrie. Ik zie heel veel messen dit soort uh, messen gebruikt, hebben wij uh, stalen handschoenen. Stalen handschoenen, ja, ja, zeg. Ja, ja, ja, dat is echt van staal. Om ja. um uh, te zorgen als je met die gevaarlijke messen bezig bent... Ja, dat je niet ja, ja. per ongeluk ook even drie vingers afsnijdt. Ja, precies, precies. Want wat zegt u nou? Er zijn bedrijven die per dag 1500 messen moeten slijpen. Ja, precies. Ja, kijk. Maar, mevrouw Berna, ja. er is één probleem. Wat u niet goed doet. Ja, dat klopt. Ik heb uh, geen tijd voor mezelf. Ik maak alleen maar tijd uh, voor mijn klanten. Ik heb de afgelopen maand heb ik uh, ruim 9000 kilometer gereden. Ik ben er wel moe van geworden. Daar heeft u nou een coach voor nodig het komend jaar. Precies. En ik hoop dat de coach mij gaat uh, helpen bij het uh, inplannen... om toch een betere sociale leven te krijgen. U heeft een doel in het leven. Ik ben een uh, Turkse meisje die wilt laten zien aan degene die negatief over de allochtonen denken. En uh, dat er toch uh, goede erbij zijn. Want die stemming in dit land, dat zint u niet altijd. Dat merk ik. En uh, je kan een kist appels kopen. Dan zitten er uh, twee rotten ertussen. Dat wil niet zeggen dat de hele kist uh, verrot is. En sommige mensen die beschouwen de hele kist als... Uh... Ja, toch uh, rotte appels. En dat doet me toch af en toe pijn. Ondanks dat ik gewoon uh, een, een, een Nederlandse nationaliteit heb. Geboren en getogen hier, hè? Ja, in Nijmegen. Bij de Waalbrug. Bij de Waalbrug, ja. En doet u ook mee aan de Vierdaagse? Uh, tot de heden heb ik er uh, niet mee aan gedaan. Want ik uh, nee. geen tijd voor gehad. En daar is die coach dus ook voor? Precies. Dan ga ik uh, met de coach samen Vierdaagse lopen. David Sondersen van Armea. Ja, u wordt coach van Berna. Dat klopt. Heeft u al gehoord wat haar probleem is? Uh, we zijn nu aan het kennismaken, maar ik krijg wel een beetje een begin van de vermoeden. Ze wil meer vrije tijd. Ja. Als u dat nou lukt volgend jaar, dan gaat ze met u de vierdaagse lopen. Nou, daar kijk ik naar uit. Ik ben heel erg blij. Het klikt gelijk meteen bij mij. Dat is wederzijds. Ja, dat is heel belangrijk. Dus het gaat wat worden. Ik heb er veel vertrouwen in. Bijna kwart over negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Vanochtend hebben we gepraat met minister Hille van Defensie over zijn bezuinigingen. Bezuinigingen die de gemeente Utrechtse Heuvelrug ook treffen. Daar valt Doorn namelijk onder en daar zitten de mariniers. En die zouden naar Zeeland moeten verhuizen. En burgemeester en wethouder Doorn Joris van der Kerkhoff zijn boos op de minister. Ja, die zien het allemaal niet zitten bij het Korps Mariniers dat sinds 1665 bestaat. De zeesoldaten, maar hier eh, 50 jaar geleden in Doren eh, zijn neergestreken. De Van Braam Hoekgeest-kazerne. Burgemeester en wethouder eh, aan het luisteren naar de minister een half uurtje geleden over alle bezuinigingen, over eh, de, de begrotingsbehandeling van, van vandaag in de Tweede Kamer. Maar voornamelijk gespitst toen het over Doren ging. Hier hadden ze moeite mee. Bij Doorn hadden we ook ja, ik... heel, heel fors moeten verbouwen en ingrijpen. Doorn is gewoon verouderd. De beslissing die toen op het spel stond was... de mariniers ergens naar de hei, op, in de Peel of waar dan ook. En toen heb ik gezegd, mariniers en zeesoldaten, dan naar Zeeland toe. Dan, dan gaan we het ergens anders doen. Uh, wethouder Pamboer en burgemeester Naafs, ja... Het is een beetje ouwe zooi eh, hier, de Van Braamhoekgeestkazerne. kazerne. Als u nou eens een beetje meeloopt, dan kunnen we naar de, eh, naar de ingang gaan kijken, naar de slagbomen. We mogen er eh, niet op. Maar dit is dus eh, ouwe zooi, wethouder. Ja, ik ben blij dat u het uh, nu zelf kunt zien. Het was leuk geweest als de minister dat ook had gedaan. Dan zal hij zien dat er al best een, een, een nodige is, uh, is, is aangebouwd en bijgebouwd... Uh, waardoor dat voldoet aan de, aan de nieuwe eisen die er nodig zijn. We weten ook dat er uh, nog een aantal plannen zijn die al begroot zijn... waarin een aantal zaken gaan gebeuren. Onder andere een, uh, uh, een uh, parkeergarage komt hier nog. Uh, dus daar ligt het probleem niet. Het is ook altijd vervelend dat waar hij, waar hij op, op blijft doelen... dat het een kwestie is geweest van dat er hier geen uitbreidingsmogelijkheden zijn dat het hier een oude troep is, dat is gewoon niet waar. En dat is gewoon aantoonbaar. U bent van de verkeerde partij. Nou, daar ben ik niet, niet van overtuigd dat dat zo is. Nou ja, uh, u bent van de VVD als burgemeester, wethouder is van de VVD. De minister is van het CDA. Ja, maar dat ontslaat, dat, dat ontslaat niemand, van welke politieke partij je ook bent. Dat doet er in dit geval volgens mij helemaal niet toe. Het gaat erom van dat je wel overwogen en een transparante vergelijking moet hebben... van de kosten, zodat de Tweede Kamer daar een beslissing over kan nemen. En wat de minister een half uur geleden zei, vindt u niet transparant? Nee, absoluut niet. Maar blijkbaar is hij bang. Want ik bedoel, als je nou niks te vrees hebt als, als minister... van dat je ervan overtuigd bent dat nieuwbouw in Zeeland veel goedkoper is... Dit is toch een kleine moeite om die berekening met ons ons te maken. Maar dat weigert hij, terwijl hij wel geantwoord heeft van de Tweede Kamer dat hij dat zou doen, dan denk ik van, dan heeft hij dus iets te verbergen. En nu? En dan heeft hij misschien wel te verbergen dat het hier toch goedkoper kan. En nu, voor u? Wij wachten af wat er deze week in de Tweede Kamer gebeurt. Ja. Um, nou, moet u naar uw collegevergadering. Het is dinsdag. Uh, de minister rijdt nu van Hilversum naar Den Haag. Die luistert hier absoluut naar. Wat is uw boodschap? Minister Heerlijk, kom uw toezegging gewoon na die u heeft gedaan aan de Tweede Kamer en aan ons. En laten wij gewoon met elkaar kijken van of de uh, verbouw hier in Doren toch niet betekent... Van dat de mariniers hier gewoon kunnen blijven... en dat het voor minder geld gebeurt dan uh, de verplaatsing naar Zeeland. Ja, van die oude gebouwen zo midden in de bos is wel prachtig om in te gaan wonen. Hè? <lacht> nee, dat is geen prachtig plan om in te gaan wonen. Wij hebben hier op deze plek geen behoefte aan, aan woningbouw. En uh, als u goed kijkt, dan uh, moet u zelf een beetje lachen als u zegt oude troep. Want u zit tegen een vrij modern uh, gloednieuw gebouw aan te kijken. Wethouder Pamboer en burgemeester Naafs van de Utrechtse heuvelrug... waar door een onder valt, geven het nog niet op. Ze waren vanochtend te gast bij Joris van der Kerkhof. Zo dadelijk het vertrek van Orca Morgen uit Harderwijk. Want nu echt, nu gaat het dus echt gebeuren, schijnt. Nou, zo meer erover. Eerst maar eens even horen hoe het is op de weg. Kunnen ze doorrijden, John hokken bij de nou, ADB? Nou, althans niet op de A1, Lara. Hengelo richting Amersfoort. Daar staat nog 8 kilometer tussen Twellel en Apeldoorn-Zuid. En nog veel vertraging op de A28 naar Utrecht. 10 kilometer tussen Nijkerk en Leusden. En op de A12, Duitse grens richting Arnhem, nog een opvallende file bij Zevenaar. Daar staat 3 kilometer en er staat een vrachtwagen stil... En die blokkeert bij uit de linker rijstrook. Verder zijn er nog problemen bij de sporenwegen. Want door een beschadigde bovenleiding... rijden er tussen Utrecht Centraal en Driebergen zeist geen treinen. En De vertraging is meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. De Finn Kimi Rijkeunen keert terug in de Formule 1. rijdt volgend seizoen voor Lotus, tekent een contract voor twee jaar. Gaan we over praten met Ronald van Dam. Volgt, de NOS, uh, volgt voor de NOS de Formule 1. Ronald, waarom keert Kimi terug? Ja, zelfs zegt hij, ik heb weer honger naar de Formule 1. En dat is het in het geval van Kimi Rijko, goed nieuws. Want we hebben hier te maken met echt een, ja, echt een racer, een zeer goed coureur... die uh, zoveel indruk maakte bij zijn debuut in de Formule 1. En uh, ja, ik vind het eigenlijk wel persoonlijk heel erg leuk dat hij weer gewoon terugkomt. Vertel eens eventjes voor de mensen die het gemist hebben... waarom is hij destijds, heeft hij de Formule 1 verlaten als het zo'n groot talent was? Ah, hij was er wel een beetje klaar mee. Uh, Kimmy uh, vindt de race leuk, maar eigenlijk alles in het Formule 1 wereldje wat er verder nog bij komt, interviews geven, sponsorverlichtingen, nou daar heeft hij eigenlijk gewoon een, een broertje dood aan. En ja, hij was toch op dat moment helemaal klaar mee bij Ferrari. Zocht een nieuwe uitdaging en dacht hij te kunnen vinden in, in de V.K. Rally. Wat in zijn eigen land, vooral het ijsrally, natuurlijk een, een zeer populaire discipline is. Maar ja, dat is geen succes geworden. Hij heeft dat twee jaar gedaan. En uh, steeds waren er wel flirts met teams die hem graag wilden hebben. Williams zat achter hem aan. Renault had ook al een paar keer na hem gelonkt. Het team dat volgens jou Lotus gaat heten. En uh, ja, uiteindelijk hebben ze hem binnen weten te hengelen. Dus uh, hij heeft er weer zin in. En, ja. en dat is leuk, want daarmee krijgen we dus weer een wereldkampioen. Nou, een wereldkampioen bij in de Formule 1. Ja, hij heette trouwens niet voor niks... Die Iceman, ja. Dat hij vooral de kaken niet van elkaar kon krijgen. Uh, ja. Vettel, Sebastian Vettel, de huidige wereldkampioen uh, ook van dit jaar, is natuurlijk een vlotte, uh, media unieke jonge man. Kan hij die ja. naar de kroon steken? Uh. Op de baan wel, maar ik denk niet dat hij daar de auto op dit moment voor heeft. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. De, de, de Red Bull waar Vettel mee rijdt is gewoon de beste auto met de beste ontwerper, Adrian Newey. Renault heeft een aardige auto, maar uh, ja, ik denk dat Rijkonen het al heel goed doet als hij een keer op het podium weet uh, te komen. Maar in 2013 gaan, uh, ja, dan gaan alle regels op de schop. Dan zullen alle teams nieuwe auto's moeten ontwerpen. Stel dat ze bij, uh, bij uh, Renault Schuinstreep-Lotus een uh, goede auto weten te bouwen, dan, uh, ja, dan kan Rijkonen wellicht nog hele mooie dingen doen. Volgend jaar zullen we dat zien. Ronald van de over Kimi Raikkonen komt dus terug in de Formule 1. En vandaag is de tweede dag in het proces... tegen die voormalige F-16-piloot Chris V. De man staat terecht omdat hij geheime informatie... over de F-16 zou willen verkopen aan de Russen. De Rijksrecherche stak daar een stokje voor... en pakte de voormalig piloot op. Onze verslaggever Paul Sonders volgt de zaak. Het verhaal van oud-luchtmachtkapitein Chris V leest als een spionagetriller...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 Tweede deel in het proces tegen die voormalig F-16-piloot. Later meer dus op Radio 1. We het hebben het over de eurocrisis, want jazeker, die is er nog steeds. Italië balanceert ook nog steeds op de rand van de financiële afgrond... en Griekenland wacht op de beloofde miljardensteun. Beleggers verliezen massaal hun vertrouwen in de euro... en Nederlandse dagbladen speculeren al over 9 december. Dat zou wel eens de laatste dag kunnen zijn dat de euro gered zou kunnen worden. En onder deze druk komen vanavond de ministers van Financiën bijeen in Brussel. Chris Ossendorf, onze correspondent in Brussel, gaat dat volgen. Chris, uh, ja, dat 9 december, waar komt die datum vandaan? Ja, de euro heeft nog tien dagen te gaan, zou je dan kunnen concluderen. Ja. Dat schrijven heel veel pessimistische economen. Bijvoorbeeld in de Financial Times gisteren. Uh, dat is gewoon, gewoon een top. Niks meer en niks minder. Regulier geplande bijeenkomst van regeringsleiders hier in Brussel. Op 8 en 9 december. Maar wel een hele belangrijke, om even de sfeer te schetsen. Uh, de Poolse minister van Buitenlandse Zaken... heeft gisteren nog eens in Berlijn gezegd... we zijn deze keer niet bang voor de macht van Duitsland. Nee, Polen is doodsbang voor het niet doen van Duitsland de hele tijd. Uh, bondskanselier Merkel houdt al twee jaar lang alle oplossingen van de Europese crisis tegen. En de hoop van heel veel uh, economen en watchers is dat op de volgende top Merkel wel in actie komt en ze de euro redt. Dat gaan we zien. Het is dus weer eens een beslissende top. Niet de eerste trouwens. Er zijn er al vier geweest sinds uh, deze zomer. 21 juli was een beslissende top. 23 oktober, 26 oktober. Dan hadden we nog de G20 in Cannes en nou 9 december dus op Nieuw een beslissende top. Ja, hoeveel beslissende toppen kun je hebben, denk ik dan? Uh, Chris, de druk neemt enorm toe. Hè? Wat verwacht je van die vergadering dan van vanavond? Ja, je kunt maar beter geen minister van Financiën zijn op dit moment, want iedereen denkt dat je de euro dan gaat redden, en dat is niet het geval. Wat wel het geval is, is dat ze inderdaad lang gaan vergaderen over een enorme waslijst aan dingen die ze moeten doen. Bijvoorbeeld over het noodfonds, dat moet worden versterkt, over Italië, dat is in de problemen, over Griekenland. Griekenland heeft 8 miljard nodig, en wel dringend. Over Ierland en Portugal, die hebben ook nog miljarden nodig uh, van de beloofde noodsteun. En we gaan het natuurlijk hebben over het vieze woord eurobonds, het gezamenlijk financieren van de Europese schulden, en over de rol van de Europese de centrale bank. Dit is nog maar de helft van, van de hele boodschappenlijst... die de ministers van Financiën vanavond gaan bespreken. Ja. Even een puntje eruit. Die versterking van dat noodfonds. Waar blijft die? Ja, hopeloze zaak, zeggen velen. Uh, ambitieuze zaak, zeggen de ministers. Afgesproken op de vorige beslissende top... is dat dat noodfonds wordt versterkt zonder de extra geld in te stoppen. Uh, dat moet worden vervieraf en vijfvoudig tot 1 biljoen uh, euro. Dat gaat niet lukken, kan ik al vertellen. Wel oh. gaan ze de regels over afspreken. De regels hoe je dus van uh, het geld wat erin zit... meer kunt gaan maken door er een soort verzekeringstruc op los te laten. Daarvan hopen de ministers van Financiën... dat ze goede afspraken kunnen maken vanavond. dat betekent dan nog niet... dat er Genoeg geld in de pot gaat zitten hoor. Okay. Nou, uh, inmiddels uh, neemt het aantal probleemlanden toe. We hebben laatst weer gesproken over België, Griekenland, Italië. Hoe hoog staat Italië op de agenda? Ja, vrij hoog, want Italië is het grootste probleem, is ook het duurste probleem. Uh, Italië betaalt veel te hoge rentes, kan dat zelf niet financieren. Maar heeft een dusdanig grote schuld dat Europa Italië niet kan redden. En dus wordt er gekeken bijvoorbeeld naar het Internationaal Monetair Fonds... of dat misschien Italië zou kunnen redden, maar ook dat fonds is niet groot genoeg om het land overeind te houden. Dus is Italië een groot probleem, uh, zorgenkindje. Maar uh, het positieve nieuws is, ze hebben natuurlijk wel een nieuwe regering. Mario Monti is de minister-president, maar ook nog eens minister van Financiën. Dus die zit zelf hier vanavond in Brussel aan tafel. En kan gaan uitleggen dat Italië gaat hervormen... en dat dat toch uh, perspectief biedt voor de toekomst. Nou, dan wachten we op 9 december voor de beslissende top... en de allesomvattende oplossing, Chris. Toch? Ja, 9 december moet het allemaal opgelost worden. Uh, dat ze inderdaad chef zag, uh, de grote problemen liggen dan op tafel. En vooral de vraag, gaat Duitsland toestaan of dat je eurobonds in gaat voeren... of dat je de centrale bank toch uh, uh, in gaat zetten om het probleem op te lossen? Dat is allemaal mogelijk. De druk is groot om dat te gaan doen. Ook vanuit de Verenigde Staten. En dat gaat dus op 9 december in ieder geval op tafel liggen. Chris Ostendorf, vanuit Brussel. Zullen we dan nog eventjes voor het eind van de uitzending... maar eens even naar Harderwijk gaan. Ruim een jaar en vijf maanden was het Dolfinarium daar. Haar thuis. Maar deze ochtend verhuist ze toch echt naar Tenerife Orca Morgen Verslaggever Roel Pauw is daarbij vanochtend. Roel, weten we al wanneer ze vertrekt? Ik denk nu. Op het moment dat wij spreken, Lara. want. Um Ergens bij een uitgang van het Dolfinarium stelt zich een... Uh, een uh, ja, ja, ja, daar komt de vrachtwagen de hoek om. Uh, Voorafgegaan door een, uh, een busje van de politie, zo'n ME-busje. Twee motoren met uh, agenten erop. Langzaam, langzaam komt uh, de vrachtwagen het hoekje om. En uh, daarin, het is eigenlijk wel grappig om dat te bedenken... dat daar een orka in zo'n vrachtwagen ligt. Als je hem uh, voorbij zou zien rijden, zou je geen idee hebben. Maar ja, wij weten dat nu. In een vrachtwagen van de firma Elgersma. Een heel bijzonder transport. Even kijken, het gaat stapvoets op dit moment. Uh, Zometeen uh, draaien ze waarschijnlijk de A28 op. En dan de A1, want de bestemming is Schiphol. Er is lang geheimzinnig gedaan over welk vliegveld het zou worden. Uh, met het oog op eventuele ordeverstoringen van de kant van de mensen die het helemaal niet eens zijn met deze verhuizing. Uh, maar Schiphol dus. En het is de bedoeling dat uh, dit transport een uh, vrijgeleid krijgt van de politie. Want uh, uh, ergens uh, verstikt raken in de file, dat is niet fijn. Dus daar uh, is allemaal uh, op gerekend. Er staan hier uh, medewerkers van uh, Dolfinarium. En die uh, begroeten morgen met een ingetogen applausje voor de laatste keer. Als je hem nog wil zien, moet je naar Tenerife. Europa was dat. Tot slot van het NOS Radio 1 Journaal. Want het is tenslotte half tien. Wij gaan door naar de collega's van de KRO. Morgen zijn wij er weer. Sven, wat heb jij nu in je uitzending? Goedemorgen, Lara. De hey. automobilist is blij, de VVD is blij, de PVV is blij... want op 60% van de snelwegen mogen we 130 km per uur gaan rijden... maar dat geeft meer files, meer ongevallen en meer vervuiling... zegt een hoogleraar van de TU Delft. En nog altijd is er geen teken van leven van die Nederlander... die in de Malinese stad Timbuktu is ontvoerd. De president van dat land brengt een bezoek aan Nederland. Wat kan hij nou betekenen voor die Nederlander? Dat en nog veel meer. Ook dat de prijs van harddisks verdrievoudigt. Wordt. En dat heeft alles te maken met de watersnood in Thailand. Dat er meer zometeen ja, ja. in. Goedemorgen Nederland. Jij blijft luisteren. Lara is nu het nieuws. <laughs> Hier is Jan van der Put: Radio 1, het NOS-journaal. Minister Hillen van Defensie is in gesprek met andere landen om bij de aankoop en inzet van nieuwe straaljagers samen te werken. Tijdens de bespreking van de Defensiebegroting zal de VVD vandaag voorstellen om te gaan samenwerken met Noorwegen en Denemarken. En hier in het NOS Radio 1-journaal zei Hillen van het CDA dat hij dat een heel goede gedachte vindt en dat hij daarover al heeft gesproken met die landen. In Jena, in het oosten van Duitsland, is opnieuw een man aangehouden... die verdacht wordt van medeplichtigheid bij het neonaziterrorisme. Hij zou steun hebben geleverd aan de nationaal-socialistische ondergrondse. De OM in Duitsland verdenkt hem van betrokkenheid bij zes moorden... en één poging tot moord.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 En in Egypte is het dag 2 van de parlementsverkiezingen. De verwachting is dat de opkomst weer hoog wordt, net als gisteren. De verkiezingen gaan in totaal zes weken duren... waarin alle 27 provincies in Egypte aan de beurt komen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Met nog een paar opvallende files op de A12, de Duitse grens richting Arnhem. Het staat 2 kilometer bij Zevenaar. Er staat een vrachtwagen stil en die blokkeert uit de linker rijstrook. Op de A13 richting Den Haag, daar is een ongeluk gebeurd met zeven auto's bij Delft-Zuid. Er staat drie kilometer en er zijn twee rijstroken dicht. Het is nog vrij druk op de A28 naar Utrecht tussen Nijkerk en Leuze-Zuid. Rijdt het langzaam over 10 kilometer. En er zijn nog problemen bij de spoorwegen, want door een beschadigde bovenleiding... rijdt er tussen Utrecht-Centraal en Driebergen-Zeist geen treinen... en de vertraging is meer dan een uur.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 Sven Kokkelman. 130 kilometer wegen geven meer files, meer ongevallen en meer vervuiling. Nog altijd geen levensteken van de in Timbuktu ontvoerde Nederlander. Overstromingen in Thailand zorgen voor een verdriedubbeling van de prijs van een harde schijf. En het ochtendumeur van Diederik Ebbing. Het is drie over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland. Harm van Attenveld is vanochtend gewoon dicht bij huis in Hilversum. Dementie is niet te genezen, maar er is wel mee te leven. Hoe... Zo direct, het verpleeghuis van de toekomst. Reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen goedemorgennederland.nl Is 130 km per uur te hard voor Nederland? Minister Melanie Schultz van Hagen wil vanaf 1 september volgend jaar... op 60% van de snelwegen de maximumsnelheid naar 130 km per uur. Maar dat gaat meer files opleveren, meer ongevallen en meer vervuiling... zegt Bert van Wee, die is hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft. Meneer Van Wee, goedemorgen. Waarom levert dat zo vreselijk veel meer ellende op? Ja, vreselijk veel, we moeten het niet overdrijven. Maar kijk, als je 130 rijdt in plaats van 120... dan mag je wel meer dodelijke slachtoffers verwachten. En dat komt ten eerste omdat de kans dat er een ongeval gebeurt groter is. En ten tweede, als het fout gaat, is de klap natuurlijk groter. Dus de ernst neemt toe. En het lijkt alles bij elkaar dat als we 1% harder rijden... dat we ongeveer 3,5 tot 4% meer dodelijke slachtoffers krijgen. Maar hoe komt dat dan? Want het is maar 10 kilometer per uur harder. Ja, dat klopt. Als je 130 rijdt in een plaats van 120, dan rij je dus ongeveer 8% harder. Nou, dan mag je ongeveer 30% meer kans op een dodelijk ongeval verwachten. En dat komt dus inderdaad door grotere snelheidsverschillen. Je, je rijdt wat harder, maar andere mensen bijvoorbeeld niet. Dus de snelheidsverschillen nemen toe en daarmee ook de kans op een ongeval. En als het fout gaat, kan je toch veel beter, uh, laten we zeggen, met 100 km per uur uh, een ongeval hebben dan met 130. Want ja, dan zit er gewoon veel meer energie in je auto. Ja. En dus is het gevaarlijker. Dus je kunt wetenschappelijk voorspellen dat als de snelheid naar 130 km per uur gaat. dat het uh, al jarenlang teruglopende aantal dodelijke verkeersslachtoffers weer zal gaan toenemen. Nee, dat zou ik niet durven concluderen. Ah. We moeten ons realiseren dat van de uh, ruim 600 doden. er nog geen 100 op snelwegen vallen. Die zijn op zich relatief veilig. Ja. Bij 130 is een snelweg altijd nog veel veiliger... dan een provinciale weg bij 80. Maar wat is dan het probleem? Nou, Het probleem is dat er dus uh, uh, ongeveer 100 doden op snelwegen vallen. Stel dat je op 60% de snelheid verhoogt naar 130... Dat zijn natuurlijk wel de rustige snelwegen, dus dat zijn de delen waar mensen minder kilometers afleggen. Ik schat ruwweg dat er ongeveer 40 doden nu vallen. Nou ja, dan zullen er een stuk of 10 bij komen als mensen echt inderdaad allemaal in een plaats van 120 tot 130 rijden. Met andere woorden, 130 kilometer per uur levert jaarlijks 10 extra doden op. Ja, en dat geldt ook nog wanneer mensen ook allemaal 130 zouden rijden in plaats van 120. Wat niet ja. iedereen zal doen. Ja. Dus in de praktijk zal het wat lager liggen. En ja, hoe, hoe erg dat is, dat is een politieke keuze. Ja, maar het rijdt zo lekker door, 130 kilometer per uur. Ja, en ik denk dat, inderdaad, dat we het vooral doen vanwege het idee van... ja, mijn auto kan makkelijk 130, de snelwegen die zijn ontworpen op hogere snelheden. Dus ja, uh, het voelt gewoon helemaal niet verkeerd om 130 te rijden. Nee. En het is dus vooral, denk ik, dat gevoel dat ja. bepalend is voor de politieke keuze. Ja, waarom uh, levert het meer files op eigenlijk? Dat komt omdat de snelheidsverschillen groter zijn. En dan stort het verkeersbeeld wat eerder in als we tegen de grens aan zitten... van hoeveel kan die weg aan... Dus, uh, nou, tenzij iedereen 130 kilometer per uur rijdt natuurlijk. Ja, maar dat doen ze natuurlijk niet. Want we hebben sowieso al te maken met vrachtwagens die uh, snelheidsbegrenzers hebben. En dat is maar goed ook. Als die 130 zouden rijden, zou het heel gevaarlijk worden. En er zijn ook mensen die sowieso liever niet 130 rijden, maar wat langzamer. Dus het verkeersbeeld wordt wat minder homogeen. En als het verkeersbeeld uh, meer variatie in snelheid heeft, krijg je ook eerder filevorming. Ja. Maar goed, dit is toch allemaal onderzocht door de minister? Ja, er loopt nu nog wel onderzoek waarbij systematisch alle voor- en nadelen op een rijtje worden gezet. En alles in, in euro's wordt uitgedrukt, een zogenoemde kosten-water-analyse. Ja. Ik zou verwachten dat die negatief uitpakt. Want ja, je krijgt dus wat meer slachtoffers, je krijgt meer CO2-uitstoot... Je krijgt meer luchtverontreiniging. Het brandstofgebruik van auto's gaat omhoog. En daar staan weliswaar iets kortere reistijden tegenover. Maar ik waag te betwijfelen of die de nadelen compenseren. Ja, maar goed, de minister zegt tegelijkertijd... luister, als, als op bepaalde trajecten het extra schade aan het milieu toebrengt... dan doen we het daar niet. Ja, dat... Dat is volgens mij niet zo makkelijk om dat te concluderen, want het brengt altijd extra schade aan het milieu toe. Je krijgt altijd meer CO2-uitstoot. Ja. Dus als de minister zou zeggen, daar waar het schadelijk is voor het milieu doen we het niet, Ja, dan moet je het nergens doen. Want overal waar je de snelheid verhoogt, krijg je meer CO2-uitstoot. Ja, en we moeten die CO2-uitstoot gaan beperken. Dat moet van Brussel. En we lopen daarbij achter. Dus als je harder gaat rijden, dan heb je, breng je jezelf als overheid nog meer in de problemen. Begrijp ik dat goed? Ja, en dat geldt niet alleen voor CO2. Dat geldt ook voor lokale luchtverontreiniging. Daar hebben we ook in Europees verband normen voor afgesproken. En je zult goed moeten kijken of je door die hogere snelheden... niet alsnog problemen krijgt met de EU. Maar ik mag verwachten dat de minister dat allemaal keurig laat uitzoeken... Ja. en per wegvak beoordeelt of er problemen ontstaan of niet. Ja. Aan de andere kant, 100 rijden op een 5 maand snelweg dan heb je ook het gevoel dat je stilstaat. Hè? Dat is ook zo. Het is nogal uh, tegenintuïtief om honden te rijden met een auto die makkelijk 160 kan rijden... Uh, en dan nog stabiel is en de snelwegen staan naartoe. Dus ik snap heel goed dat veel mensen denken... Ja, waarom staan ze 130 niet toe? Ja. En ik denk dat dat eigenlijk de belangrijkste drijfveer is. Ja. Belangrijker dan de op zich geringe reistijdwinsten... die je krijgt als je iets harder mag rijden. U zegt de consequentie van uh, 130 op 60 van de snelwegen... is gewoon 10 doden extra, meer luchtverontreiniging... en ook vooral meer files... Bert van Wee, hoogleraar, transportbeleid aan de TU Delft. Ik dank u wel. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u in de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De ledenraad van Ajax wil dat de Raad van Commissarissen opstapt. U hoorde dat de hele ochtend al op de radio, inclusief Johan Kruijf. Kan de Raad van Commissarissen dat dringende verzoek eigenlijk negeren? Hoogleraar ondernemingsrecht Steve Bartman heeft het antwoord. Uh, ja, dat kan door de, nou, de Raad van Commissarissen worden geregeerd... Kijk, de raad commissarissen is een orgaan van de naamloze vennootschap Ajax. En de ledenraad is een orgaan van de vereniging Ajax. En dat zijn dus in beginsel van twee gescheiden circuits. Pas als de algemene vergadering van aandeelhouders van uh, Ajax NV het besluit heeft genomen om uh, het vertrouwen op te zeggen in de hele raad van commissarissen, ja, dan, dan krijgt het rechtsgevolg. En daarin klinkt natuurlijk het uh, 73%-belang van de vereniging Ajax uh, uh, natuurlijk in door. Um, ja, en dan is het, uh, is het einde verhaal van de Raad van Commissarissen. En dan is het aan, dat uh, is wel grappig, want het is een structuurvennootschap Ajax. En dan is er een rol weggelegd voor de ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof. En dan zal het bestuur van Ajax, het zittende bestuur, dan zal onverwijld de ondernemingskamer moeten vragen om een... Ja, een soort tussencommissaris uh, te benoemen. Een noodcommissaris. En dat zal gebeuren. Anders, het antwoord van de hoogleraar ondernemingsrecht. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan vooral naar Goedemorgen voor uw vraag van vandaag. Terug nu, dicht bij huis dus, naar Hilversum, hoek: Het verzorgingshuis van de toekomst. Met daarin Harm van Attenveld. Een grote toiletruimte. Grijze en witte vlakken op de muur een wc-pot, een wastafel en een groot bad. Wat is er aan deze badkamer anders dan de normale badkamer? Wat je hier ziet is inderdaad een vlakverdeling. Grijze vlakken, um, dat is om een stuk dieptewerking te creëren. Mensen die ouder worden en dement... die zien vaak niet meer goed de diepte. En nu wordt hun aandacht echt getrokken naar... daar is het toilet, daar wordt gedoucht en daar is de wastafel. Wat je verder ook ziet is een ouderwetse toiletpot... die op de grond staat met een zwarte uh, deksel. Um, dat is speciaal ook om, vanwege de herkenbaarheid... en ook de zwarte bril vanwege de dieptewerking. Wat mensen kennen, dat moeten ze hier terugzien. Klopt, ja. Dat, dat, dat doet ze weer herinneren aan vroeger hoe het was en hoe het moest. Tineke Harmsen is woonzorgmanager in het verpleeghuis Zonnehoeven. Specialiteit werken met mensen die lijden aan dementie. Dementie is een verzamelnaam voor zo'n 50 uh, ziekten die met ouder worden te maken hebben. Um, en het is een groeiende groep, hè? want um, op dit moment zijn er in Nederland zo'n 250.000 mensen die lijden aan dementie. In 2050 is dat aantal al verdubbeld. U zit wat dat betreft in een groeimarkt. Dat klopt, ja. En daar proberen wij ons ook uh, op te richten lopen hier door de gangen van uw instelling. En dan zie ik dat ze rondlopen en heel kleurig zijn. Schilderijen aan de muren, knussen zitjes. Hoe zag het er hier twee jaar geleden uit? Toen waren deze zitjes er nog niet. Um, mensen die dement worden hebben soms de neiging om te gaan dolen. En daar krijgen ze ook heel veel prikkels van binnen. En dat, uh, uh, uh, dat geeft ook een hoop onrust en vermoeidheid. En wij proberen nu, dat noemen we binden en boeienplekken te creëren. Door kleurige dingen aan de muur, projecties uh, op de muur. Waardoor mensen getrokken worden en ook even hun rust nemen. De verbouwing die hiertoe heeft geleid, die uh, kwam afgelopen zomer klaar. En daardoor zijn er nu vijf woningen met ook drie woongroepen. En op die woongroepen zitten ook weer acht bewoners. Dit is uh, nummer 1. En dit is de woonkamer. Rustige muziek en heel veel licht. Ja, klopt. Dit is biodynamisch licht. Dat heeft een bepaalde lichtsterkte, minimaal 1000 lux. Je kunt het vergelijken met buitenlicht... Uh, mensen die ouder worden, die krijgen minder licht binnen. van Hun ogen die werken minder goed. En daar, waardoor ze wat meer in de schemerwereld leven. Door dit sterke licht zijn ze veel wakkerder. Uh, het licht is, heeft ook een bepaalde kleur. Het is ochtends vooral blauw. Waardoor het ontwaken sneller plaatsvindt. In de loop van de dag wordt het wat meer rood. Na de middagmaaltijd mogen de mensen dan ook wat even wat meer rust nemen. In de loop van de dag wordt het wat meer blauw. En na het avondeten wat meer rood. En wat is het effect op de mensen? Het effect is dat mensen overdag beter wakker zijn, helderder zijn. Daardoor slapen mensen s'nachts beter. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. En doordat ze s'nachts beter slapen, hebben ze minder soms medicatie nodig. Overdag uh, worden, uh, heb je ook bijvoorbeeld dat mensen minder vallen... Dat zijn allemaal de effecten ervan. De verstandelijke vermogens van mensen, de stemming, het gedrag... verandert als gevolg van dementie. En vandaag en morgen promoveerden in Nijmegen twee eh, neurowetenschappers. Die hebben een nieuwe scantechniek ontwikkeld... waarmee dementie nog eerder kan worden opgespoord in de hersenen. Roept de vraag op, betekent dat ook dat je veel eerder moet starten... als je het weet dat je er gevoelig voor bent met het bestrijden van? Want genezen kunnen we toch niet? Nee, klopt. Genezen kan nog niet... Um, wat je nu ziet is de tendens dat mensen thuis steeds meer uh, thuiszorgen ontvangen. En dat de bewoners die bij ons komen ook gewoon vaak verder in hun dementieproces zijn. Vroeger waren de mensen, laten we zeggen, beter dan hoe ze nu binnenkomen. Dat klopt, ja. U roept ook weer de vraag op. Um, zal het voor u, voor mij nog weggelegd zijn om... In zo'n mooi het verpleeghuis terecht te komen als we zelf de mens zijn straks. Ik mag het hopen van wel. En dat het dan ook ontwikkeld is met de tijd mee. In de tijd waarin wij dan leven. In ieder geval ziet het er hier eigen tijd uit. Dankjewel. Zij Harm van Attenveld. Straks nog altijd geen teken van leven van de in Timbuktu ontvoerde Nederlander. Maar eerst. 3, 2, 1. Deze dag, 2005 Woorden schieten tekort, want die zijn er gewoon niet Deze dag in 2005, 29 november dus, overlijdt plotseling de 26-jarige Franse voetballer in dienst van de FC Utrecht David Di Tommaso. David was de lievelings, lieveling van de supporters. Dat blijkt zeker uit de massale opkomst bij het afscheid in stadion Galgenwaard. 15.000 FC Utrecht supporters zijn erbij. Als Di Tommaso nog op weg is naar het ziekenhuis... hoort zijn trainer Fouke Boy het slechte nieuws. En hij zelf vertrekt ook meteen naar het ziekenhuis. En al daar aangekomen, uh, ja, dan dringt het uh, langzaam tot je door... Uh, dat, uh, dat David is overleden. David was een publieksleveling dat, dat, dat in, in een zeer korte tijd... Is, het is eigenlijk verbazingwekkend uh, dat dat uh, zo snel is gegaan. Maar dat had met name te maken door zijn persoonlijkheid en zijn manier van spelen... Uh, deze, jongen, deze man die had, had een hele goede uitstraling. had persoonlijkheid motiveerde zijn medespelers uh, continu. En hij bespeelde ook het publiek. Uh, een jongen met karakter. Uh, ook betrokken. Hij was een, een verbinding tussen, tussen onze jongeren en oudere spelers. Hij was kritisch. Uh, kon slecht tegen het verliezen. Uh, aan hem merk je ook uh, het verschil van winnen en verliezen. Uh, maar juist door zijn uitstraling, zijn manier van spelen, uh, was, hij, uh, was hij een jongen die uh, ja, in een zeer, zeer korte tijd erg geliefd was bij, bij, de, bij onze supporters, maar ook bij de groep en, en bij veel mensen. Ik vertel nou over David, of eigenlijk Dito, zoals wij hem noemden. Dito was een speler die zich in een korte tijd zeer geliefd heeft gemaakt in de spelersgroep. Hij was druk bezig de Nederlandse taal te kunnen spreken. Wanneer Dito een gesprek niet meer goed kon volgen... zei hij de woorden... bla, bla, bla. En wisten wij genoeg. De bijeenkomst uh, was uh, ook door zeker ook door de opkomst uh, van, van onze supporters... maar ik denk ook heel veel mensen verder... Uh, Buiten Utrecht, uh, veel clubs uh, die uh, er waren, vertegenwoordigd waren. En uh, dat was een, een familie uh, fantastisch om, om, om, om als ruggesteun uh, in, in dit grote verlies, wat ze wat ze natuurlijk uh, hebben gehad. Het was een jong gezin. Uh, een jong kind, een, een jonge vrouw, uh, fantastische man, uh, die volop bezig was met de toekomst. En, uh, en dat wordt uh, ja eigenlijk. Zoals het ook in het Frans is gezegd. Juniper, par comprendre. Uh, het is niet te begrijpen. Het is niet te begrijpen. Het is nog steeds niet te begrijpen. Uh, maar het is gebeurd. Samen hebben we veel gewonnen. En ook verloren. Maar dit... Is onze grootste nederlaag. We moeten... Helaas verder zonder jou. Maar we staan voortaan wel... Met z'n twaalfen op het veld... Want jij zou altijd bij ons zijn. Ik heb het ook gezegd: uh, zet u een kosma. Uh, het is een nachtmerrie. Nou, dat was het ook. Uh, maar desalniettemin denk ik toch weer met een glimlach terug. Want dat was hij ook kenmerkend. Uh, dat was uh, zijn glimlach. En uh, die kwam diep uit zijn hart. Fookeboy, voormalig trainer van FC Utrecht, over deze dag in 2005, het overlijden van de 26-jarige Franse voetballer in dienst van de club uit Utrecht, David Di Tommaso. One sweet apple every day. Time will make me fall in love, but it's not good enough when I'm ever fun of Apple's pop. Pos. Het is acht minuten voor tien, dames en heren. Het lot van de Nederlandse man die afgelopen vrijdag samen met twee andere toeristen... werd ontvoerd in de Malinese stad Timbuktu is nog altijd onzeker. Toevallig mengt de president van dat land, Mali, de komende dagen... een officieel bezoek aan ons land. Filmmaker en schrijver van boeken over Mali, Ton van der Lee, Goedemorgen. Goedemorgen. Kan die man wat doen? Kan die president wat doen voor die Nederlander? Nou, um, hij heeft al een aantal lege eenheden die de woestijn gestuurd... achter de ontvoerders aan... Maar de Sahara is zo ontzettend groot dat toch echt zoeken naar een in een hooiberg. Antwoord op mijn vraag is dus, hij kan eigenlijk niks doen? Nee, niet meer dan wat hij wel gedaan heeft. Namelijk het leger erachteraan sturen. Ja. geef deze man nou, niet heel veel kans om gevonden te worden de komende tijd. Zou er een mogelijk verband kunnen zijn tussen de ontvoering en het bezoek van de president aan Nederland? Ja, ik denk het wel. Um, achter de ontvoeringen zit zeer waarschijnlijk. Uh, Acme, en Acme betekent al Qaeda in de Maghreb. Dat is een top van al Qaeda die dus in de Sahara opereert. Dat is een enkele jaren basis heeft. En het is duidelijk zo dat um, de ontvoeringen van de afgelopen paar dagen... er zijn er meerdere geweest, ook van Fransen... die zijn erop gericht om een politiek effect te hebben. Om dus uh, buitenlanders bang te maken. Zodat ze niet meer naar Mali zullen komen. Dat is altijd gunstig voor een terreurorganisatie, Want dan kan je lekker doen wij zin in het. Dus uh, de timing uh, is niet toevallig. Nee. Goed, dus da daar zou een zeker verband tussen kunnen bestaan. Uh, de grote vraag is natuurlijk, waar is die Nederlander en is hij nog in leven? Nou, hij is ongetwijfeld ergens in het enorme stuk Sahara wat uh, onder Mali valt. Misschien is hij zelfs al over de grens gebracht naar de Algerijnse Sahara... waar Akum die basis heeft... En um, ja, ik denk dat hij nog wel in leven is. Net als die twee andere mensen die erbij zijn. Dat hij nog wel, wel in leven, leven is? De... Ja, nou, ik hoop het. Ik denk het en ik hoop het. Want uh, ja, dat is toch wel belangrijk als je iemand ontvoert dat je hun tijd in leven houdt. Ja. Wat zijn de praktijken van deze club eigenlijk? Nou, ze staan er dat ze behoorlijk vreed en niet ontzien ontziend zijn. Wat um, de Tuareg, en dat is een normale die in het uh, Sahara gebied woont... Ja, die en heeft die ook aan de, de, de zijde de van Gaddafi de... meegevochten, bijvoorbeeld als huurling, hè, voor de duidelijkheid. Ja, precies. Uh, en die zijn gewoon bekend om hun wreedheid. Uh, het is ook een Touareg geweest die deze mensen heeft ontvoerd. Dat hebben getuigen bevestigd. Uh, wat zij vaak doen met mensen die ze ontvoeren, is: ze nemen ze alles af, hun auto en de spullen. En dan laten ze achter in de woestijn. En dan geven ze een paar liter water. En dan zeggen ze dus: Als je doodgaat, is het de wil van God, maar niet die van ons. Juist. Nou is die uh, Amadou Toumani Tum, Touré, want zo heet de president ja. daar. Uh, die is dus uh, op bezoek in Nederland of komt op bezoek in Nederland. Is er eigenlijk een reden om de banden aan te halen met een land... waar uh, klaarblijkelijk de Al-Qaeda-cellen zo uh, machtig zijn... en waar het zo link is voor toeristen om, uh, om op bezoek te gaan? Ja, de banden met, uh, tussen Nederland en Mali hebben vooral betrekking op ontwikkelingssamenwerking. Mali is een zogenaamd concentratieland... Nederland heeft in het kader van de bezuinigingen in een aantal omringende landen ambassades gesloten. Zoals Burkina Faso. En heeft al zijn activiteiten geconcentreerd in Bamako, de hoofdstad van Mali. Dus uh, het hele beleid wat op West-Afrika gericht is, wordt gecoördineerd vanuit Mali. Dus in die zin is Mali een belangrijk land voor Nederland. Juist. U bent zelf ook uitgenodigd hè, voor een ontmoeting met de president. U zou aanschrijven bij het diner? Ja, ik bij de president en de koningin, maar helaas, ik zit in Zuid-Afrika waar ik aan het filmen ben. Dus dat gaat helaas niet door. Wat had u hem gevraagd eigenlijk als u wel aan tafel had gezeten? Ik had hem aangesproken op het feit uh, dat hij als oud-militair en president van Mali toch wel erg lang heeft gewacht met in actie komen uh, tegen het ontstaan van Al-Qaeda-cellen in Noord-Mali. Juist. De feite is dit weer zo'n geval: van als het kalf verdronken is, denkt in de put. Juist. Tot slot, wat voor film bent u aan het maken in Zuid-Afrika? Heel kort, ik ben een film aan het maken over shamanen, oftewel Sangoma's, oftewel medicijnmannen van verschillende volkeren hier in Zuid-Afrika. Veel plezier daarbij en laten we hopen dat het met die Nederlander en Timboektoe goed afloopt. Filmproducent of filmmaker en malikenner Tom van der Lee, ik dank u zeer. Einde van dit eerste half uur Goedemorgen Nederland. Zometeen gaan we praten over de verdriedubbeling van de prijs van harde schijven. En dat komt door de overstromingen in Thailand. Allemaal na de reclame en het nieuws met Jan van der Putten. Oranje en het EK voetbal 2012. Robben met Van Persie voorin. Nou, schiet maar eens Robben, schiet maar eens ja! Vrijdagmiddag vanaf 6 uur in het NOS Radio 1 journaal.